De Amerikaanse verkenner Curiosity landt straks op Mars. Het wagentje gaat de komende twee jaar op zoek naar sporen van leven op de rode planeet. Rond half acht moet Curiosity landen. Als die landing slaagt duurt het bijna een kwartier voordat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA contact krijgt met de Marsverkenner. De NASA zet een nieuwe techniek in om het voertuig op Mars neer te zetten. Een vliegende kraan. Die laat Curiosity de laatste meter zakken tot op de grond. Wereldrecordhouder Usain Bolt heeft zijn olympische sprinttitel geprolongeerd. In Londen won de Jamaikaan met overmacht de 100 meter in een tijd van 9'63. De Nederlander Giurandi Martina werd zesde. Het zilver ging naar de Jamaikaan Blake, het brons naar de Amerikaan Kathleen. De Britse politie heeft een man gearresteerd die tijdens de 100 meter finale een flesje op de atletiekbaan gooide. De dronken toeschouwer deed dat vlak voor het startschot. Het weer, eerst vooral in de noordwestelijke helft van het land buien. Vanmiddag breidt de buiigheid zich over het hele land uit. En is er ook kans op onweer? Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. het is maandag 6 augustus. Het is vandaag de dag van de springruiters in Londen bij de Olympische Spelen. Maar het is ook de dag van het schieten, luchtgeweer, atletiek, discuswerpen en de 200 meter bij de vrouwen. En we gaan een medal race zien bij het zeilen, hockey... en aan het eind van de dag ook nog beachvolleybal. Met u helemaal op de hoogte van wat er allemaal in Londen gaat gebeuren. Het nieuws wordt verder gedomineerd door schietpartijen, door noodweer. De start van het nieuwe voetbalseizoen en een spannende landing... straks zo rond half acht, maar hij zei het al... op. Mars. We hebben ook nog een reportage uit de stad Aleppo, waar hevig wordt gevochten, en aandacht voor de vlindertelling. Tegen 7 uur leert u alles over de gele Luzerne en de kleine vos. Tot tien uur is dit in de sportsomer op Radio 1, het openingsprogramma het Radio 1 Journaal. En het begint zoals elke ochtend met het nieuwsoverzicht. Doden door een schietpartij in de Amerikaanse staat Wisconsin. Een man ging een sick temple binnen en schoot zes mensen dood. Hij kwam daarna zelf om in een vuurgeweg met de politie. An officer arrived on scene. He engaged an active shooter. That officer was shot multiple times. He is uh, he has been transported to a local hospital. Hij is expected to survive. That officer returned fire, and that shooter was put down. Volgens de priesten van de tempel zijn zeker 25 mensen beschoten. over is sad. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. In de Sinaiwoestijn in Egypte hebben gewapende mannen een politiebureau overvallen. Daarbij zijn 15 agenten gedood, zeven anderen raakten gewond. Na de overval namen de mannen een paar auto's mee bij het bureau, vertelt correspondent Zander van Horen. Naar de Israëlische grens uh, gereden en hebben geprobeerd die grens over te steken. Nou, Eén voertuig is bij de grens ontploft, en volgens de Israëlische media heeft een ander voertuig de grens overgestoken en is vervolgens door de Israëlische luchtmacht uh, opgeblazen. Het is nog niet duidelijk wie de overvallers waren, maar de Egyptische televisie dacht meteen aan een islamitische terreurgroep. En dat is niet zo gek. Er zijn vaker aanslagen gepleegd op uh, Egyptische militairen. Er zijn vaker projectielen vanuit de Sine-Iwoestijn naar Israël geschoten. En de gasleiding die loopt van Egypte naar Israël... die is al zo vaak opgeblazen dat ik het niet eens meer bijhoud. Met andere woorden, er worden daar veel aanslagen gepleegd. Daar zitten vaak jihadistische groepen achter. En dat is ook de reden dat iedereen nu meteen die kant op kijkt. President Morsi van Egypte heeft meteen de legertop bij elkaar geroepen... voor een spoedvergadering. Nog altijd wordt er hevige gevochten rond de Syrische stad Aleppo. De regeringsleger zegt dat de beslissende slag om de stad eraan zit te komen. Het centrum van de stad wordt gebombardeerd en bestookt door gevechtsvliegtuigen. Ondertussen vluchten steeds meer mensen uit de stad. Dat zag onze verslaggever hans Jaan Melissen. Ook al wonen hier nog steeds mensen, ook al zie je hier nog steeds kleine kinderen op straat. Velen verlaten ook dit gedeelte bang dat uh, het onvoorspelbaar wordt waar allemaal gevochten wordt. Ook in de Syrische hoofdstad Damaskus leidt het geweld weer op. Opstandelingen voeren steeds vaker guerrilla aanvallen uit... in wijken die in handen zijn van de troep van president Assad. Opvallend incident bij de finale van de 100 meter sprint... op de Olympische Spelen. Een dronken man gooide namelijk een flesje op de baan. Had hij beter niet kunnen doen, want judoka Edith Bos... zat namelijk vlak achter hem. Slaan is een groot woord, maar ik gaf hem heel hard de klap op de rug. En toen uh, zei ik tegen die security guy, dit is de man die deed. En toen is hij meteen meegenomen. Ja. Dus ik hoop echt dat hij straf krijgt, want ik vind het echt, echt slecht. Een vervelend voorval dus. Het had ook grote gevolgen voor Bos zelf. Eigenlijk baal ik ervan dat ik gewoon het niet goed heb kunnen zien. Omdat er gewoon een of andere dronken gast voor me een flesje bier op de baan gooit. Echt, ik was echt... Daardoor miste ik eigenlijk de hele race. Ik heb het gewoon echt gemist. Zoals verwacht ging de winst naar de Jamaikaan in Bolt. Gemeente Apeldoorn die is boos op de voetbalclub NEC. Die zou in Nijmegen spelen tegen het Britse Blackburn Rovers. Maar omdat de rellen dreigden werd de wedstrijd in het geheim verplaatst naar Hoenderloo. En die verplaatsing was zo geheim dat zelfs de gemeente Apeldoorn, waar Hoenderloo onder valt, het niet wist. De lokale burgemeester kreeg het via via te horen. Eigenlijk bij toeval door een alerte collega, loco-burgemeester uit Nijmegen, die me belde van jongens, wij hebben een wedstrijd gecanceld om die en die reden. En um, um, wij begrijpen van het bestuur van NEC dat ze uh, de voetbalwedstrijd in Hoenderloo bij het Golden Tulip Hotel willen laten houden. Nou, op die manier zijn we, ben ik geïnformeerd. De gemeente Apeldoorn heeft kosten gemaakt voor extra politieinzet en gaat kijken of het die kosten kan verhalen. Nieuws van een andere planeet vandaag, want over ongeveer anderhalf uur landt er een onderzoekswagen op Mars. Via de Curiosity, want zo heet hij. wordt bekeken of er leven op de planeet is. Luister naar een van de makers van de wagen. Nou ja, dat weten we natuurlijk nog steeds niet, maar uh, ja, we hopen dat we met deze missie toch alweer een paar hints in, in, in de richting krijgen om iets te kunnen zeggen of er wel of niet leven is geweest. De landing is spannend, daar legt een mars uit. Omdat de wagen zo zwaar is, landt hij zonder de gebruikelijke airbags. Onder Raketaandrijving zal die op ongeveer 10 meter boven het oppervlak boven Mars zweven. En dan wordt de rover zelf naar beneden getakeld. Dus zo moet hij op een gegeven moment op de grond komen. De Curiosity is negen maanden onderweg geweest naar Mars. Het programma Zomergasten dat bestaat al 25 jaar. Maar nog nooit werd een uitzending voortijdig afgebroken. Tot gisteravond. De socioloog en schrijfster Jolande Withuis die was de gast. Maar ze werd tijdens de uitzending niet lekker. Beste mensen, ik kom net van bij Jolande Withuis in haar kleedkamer. Zij vecht nog altijd tegen een migraineaanval die steeds maar erger wordt. Doodzonde. Maar het is niet anders. We gaan nu deze uitzending voortijdig afbreken. Dus u krijgt nu de ster tot een volgende keer. Tot gauw. De makers van zomergasten proberen de uitzending op een later moment af te maken. Een gaslek bij een benzinestation in Vierpolders, Zuid-Holland. Vannacht wandelde daar iemand voorbij en die rook een gaslucht. En een van de LPG-tanks bleek te lekken, dat vertelt de brandweer. Er stroomde dus LPG uit en om dat te verdunnen zette de waterkanonnen neer... zodat die dan neergeslagen kan worden... Eh, om te voorkomen dat het zich verder verspreidt over het terrein. Het lek leverde geen gevaar op voor mensen in de buurt. Het bedrijventrein ligt vlakbij de Brilse Maas. Daar gaat de wind dus ook naartoe, dus de wind gaat richting Brilse Maas en er zijn geen woningen in de buurt. Hoe lang het gebied bij vier Polters blijft afgesloten, dat is nog niet bekend. Wolkbreuken zorgden gisteren in het hele land voor problemen. In Hilversum moest de brandweer zelfs een heel winkelcentrum ontruimen. Er had zich op het dak uh, een grote hoeveelheid water verzameld, omdat uh, onder andere de afvoerputjes niet helemaal uh, goed schoon waren. En op een gegeven moment uh, binnen de Albertijn uh, kwam het water ook uh, met een flinke hoeveelheid naar binnen. Gelukkig waren er niet zoveel mensen, dus de winkel is vrij snel uh, ontruimd. Er waren verder veel ondergelopen kelders, overstroomde dakgoten en problemen met de riolering. In Rotterdam ontstonden files toen mensen plotseling moesten remmen omdat ze werden overvallen door een hoosbui. Ze was een icoon van de Latijns-Amerikaanse muziek en een groot voorvechter van gelijke rechten voor homo's. Chavela Vargas, de Mexicaanse zangeres, is overleden. Todos me en negro llorona, negro, pero cariñoso. Vargas kwam al meer dan 50 jaar geleden openlijk uit voor haar geaardheid. Dat was toen heel bijzonder in Latijns-Amerika. Vargas is 93 jaar geworden. Kijken we tot slot nog eventjes naar het financiële nieuws. Beurzen in New York die herstelden vrijdag van de dip van eerder vorige week. Beleggers reageerden verheugd op een sterk Amerikaans banencijfer. De Jones Index die sloot 1,7 hoger. Nasdaq, de technologiebeurs, die steeg 2 procent. En ook winsten op de Europese beurzen. Dat kwam vooral door de hoop dat de ECB snel nieuwe maatregelen gaat nemen tegen de eurocrisis. De AIX sloot afgelopen vrijdag 2,6 hoger. In Japan zijn ze de nieuwe handelsweek al begonnen en dat is positief gebeurd. De Nikkei staat namelijk op een ruime winst. En dat is het nieuwsoverzicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Ik had het er net al eventjes over, hè, over dat noodweer. Het de vele muziekfestivals het afgelopen weekend. Niet alleen in Nederland, ook in Chicago... was een heel populair muziekfestival. En dat werd zaterdag onderbroken vanwege een stormwaarschuwing. Bijna 100.000 festivalgangers die zochten beschutting in drie zalen. Het zag er niet goed uit. Luchtkleurde zwart en de wind had een stuk van het dak... van een huis in de buurt weggeblazen. Dat weten we allemaal omdat de zanger van de band Friends... Ferdinand, dat via Twitter liet weten. Nou, hij kan niet alleen twitteren, ze kunnen ook zingen. Adiós. Geklanken, toch? Zo om bijna kwart over zes. Frans Ferdinand, de dark of the matinee. Ik kon het niet tegen horen brengen in Chicago, want daar ging het allemaal niet door. Tientallen ondernemers, slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij... in Alphen aan de Rijn, die dienen een megaclaim in bij het politiekorp Hollands Midden. En dat allemaal vanwege fouten in het verlenen van de wapenvergunning... aan de schutter Tristan van der Vlis. Justitiespecialist van de NOS, Ilan Sluis... die sprak met de letselschadeadvocaten die de groep bijstaan. Daarom is Orlando Kadir van Corporation Legal uit Alfa aan de Rijn. Ja, u begint namens uh, meer dan 40 mensen, uh, slachtoffers, nabestaanden van de schietpartij in Alphen aan de Rijn... een letselschadeprocedure. Ja, wat willen deze mensen precies? Kijk, als je een slachtoffer bent geboren van een misdrijf, dan wil jij een, uh, weten waarom dit allemaal gebeurd is. Uh, maar uh, gaandeweg ben je natuurlijk ook de dupe. En er wordt jou onrecht aangedaan. Uh, ze hebben daardoor schade geleden. En het is niet meer dan begrijpelijk dat die schade betaald moet worden. Over wat voor bedragen heb je het dan? Nou, we praten over aanzienlijke schade. Uh, we praten over slachtoffers die met uh, hun rug tegen de muur staan... en niet meer in hun bestaan kunnen voorzien. Miljoenen, tientallen miljoenen? Aanzienlijke schade, ja, dat zijn uw uh, woorden. Maar daar, ja, dat, dat is niet ondenkbaar. Eén uh, concreet geval is een ondernemer, een slachtoffer... neergeschoten terwijl hij zijn uh, zoontje wil redden. Uh, nu, anderhalf jaar later, blijkt hij 100% afgekeurd te zijn. Hij is officieel en formeel gehandicapt... Hij heeft 30 jaar gezocht voor zijn beide bedrijfjes en hij raakt alles kwijt. Ze willen twee dingen, ze willen schadevergoeding en ze willen de waarheid weten. Um, maar er zijn toch heel veel onderzoeken gedaan, er zijn toch heel veel uh, vragen beantwoord. En ze zouden zelf toch ook contact kunnen opnemen met de politie of, of wie dan ook om uh, antwoord te krijgen op hun vragen. Ja, al hetgeen is ook gebeurd. Onder andere ook door onze inspanningen. Maar we merken dat er uh, gewoon geen antwoorden komen die concreet ingaan op hun vragen. John Beer van Beer Advocaten, u bent benaderd om uh, advies te geven over een, een eventuele schadeprocedure tegen de overheid, tegen politie van ons midden. Ja, dat is juist. Uh, wij hebben gekeken naar de, de feiten zoals die uh, blijken uit uh, documenten die beschikbaar zijn. En we hebben gekeken naar toepasselijk recht en de regelgeving en zo... Ja, en op grond daarvan uh, zijn wij van mening dat de slachtoffers een redelijk tot goede kansen hebben... om in een aansprakelijkheidsprocedure de politie ter verantwoording te roepen. Toch zullen veel mensen denken, ja, dat is gek eigenlijk. Hè? Uh, iemand als Tristan van der Vlis, die schiet erop los uh, en dan wordt de politie aansprakelijk gesteld. Uh, Tristan is uh, de primair verantwoordelijke, dat is de dader. Maar ja, in het recht kunnen er nog meer uh, verantwoordelijken zijn. Uh, in dit geval is het de overheid... Die uh, een uitvoering moet geven aan een regelgeving die heel specifiek bedoeld is om uh, dit soort mensen, psychiatrische patiënten, niet van een wapenvergunning te voorzien. En als je als overheid dus uh, een fout maakt door dat wel te doen, dan kun je dit soort consequenties verwachten. Maar de politie heeft altijd gezegd eigenlijk van ja een rechtstreeks verband tussen een fout die is gemaakt in een vergunning die je misverleent en de schietpartij die kun je niet leggen. Er zitten zoveel stappen tussen. Maar u denkt dat dat juridisch wel mogelijk is. Bijzonder aan deze zaak is dat de politie kon weten, want ze beschikte over die informatie, dat het onverantwoord was. Deze man was al voor suïcidaal gedrag opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis. De politie heeft er gewoon niet naar gekeken, het niet meegewogen of wat dan ook, uh, het heeft niet het resultaat gehad... waarvan de wetgever had gehoopt dat het wel zou zijn ingetreden. De bijdrage was van Ilan Sluis dan naar België. De rust in het Belgische plaatsje Malon, dat is verstoord. Een paar dagen geleden werd bekend dat de ex van Marc Dutroux, Michelle Martin, na haar vervroegde vrijlating... in het klooster wil gaan wonen. En sindsdien is het in het Waalse dorp een komen en gaan van demonstranten... en zelfs van ramptoeristen. Allemaal tot ergernis van veel dorpsbewoners. De ergernis werd geregistreerd door onze correspondent Mark Bessens. Normaal acht gesproken zou ik er gewoon doorheen zijn gereden, denk ik. Het is niet echt een dorpje waar je moet stoppen. Malon, even buiten namen. Het is echt zo'n Belgisch dorp. Lang gerekt, een drukke weg. Elk huis is hier anders. Een heel rustig dorpje, niks bijzonders. Maar sinds een paar dagen geleden bekend werd dat Michèle Martin, de ex van Marc Dutroux... uitgerekend hier in Malon komt wonen, bij de nonnen in het klooster bovenop de heuvel... Sindsdien is het met de rust gedaan. Excuse me, madame, vous êtes Malon? deze Deze mevrouw komt uit Malon. Ze heeft stokbroodjes onder de arm. En ze vindt het maar niks. Al die demonstranten in haar boot. la précédente de été een dame van Front National. Een van de organisatoren achter hun protest zegt zij is namelijk een dame met extreemrechtse sympathieën. Even verderop staat dat groepje. Met mensen die extreem recht zouden zijn, waar die mevrouw het zojuist over had. En er wordt druk gediscussieerd. Een dame in een zwart T-shirt voert het hoogste woord. Ze dus zeven vragen. Wat het overgaat. Non, c'était simplement une petite mise en point par rapport au groupe Sud Pres, qui a méchamment sali le groupe des extrémistes. Ja, gewoon een meningsverschil, zegt ze over de berichtgeving van. Belgische media, want die beweren dat zij extreem recht zijn. Niets van waar, zegt ze. Dus die mevrouw hier zegt dat zij uh, totaal apolitiek is. Maar als ik nu zou mogen kiezen, dan zou ik op een nationale politieke partij staan. Nationalistisch, zo noemen ze zich. Een groepje van een man of twintig vrouwen, kinderen en ook een iets te dikke man... Een beetje kalend, grijs haar, padenstaart en een leren zwarte jas. Met eronder nog een t-shirt met daarop de tekst White Brothers. Nou, als die meneer niet extreem rechts is, dan weet ik het ook niet meer. Maar zeker niet iedereen die hier bij het klooster staat is extreem rechts. De meeste mensen niet. Een zwarte Jamaikaanse man met rastapet... ...wint zich op over alle berichten in de pers over extreem rechts als motor... ...achter dit soort protesten. Not true. Not true. Those are fucking lies. That fucking is Nog even een applausje voor de politie. En dan gaat in ieder geval een deel van de mensen weg. Ja, van een afstandje staat een man te kijken naar het spektakel voor zijn huis... Hij is een buurman van de nonnen. en Hij moet weinig hebben van de demonstraties in zijn achtertuin. Uh, ik veronderstel dat binnen enkele, enkele, enkele dagen enkele weken. dat zal een beetje uh, verminderd uh, zijn. En dus uh, oké. Okay. Dus, ik veronderstel dat uh, misschien uh, binnen uh, één week of twee weken. Dat, is, dat, is, dat, dat zal zijn, gedaan zijn. Hè. Enfin, ik, ik hoop het. Hè. De reportage was van Mark Bessems. En het voetbal, NEC. NEC heeft namelijk tot verrassing van velen... toch de vriendschappelijke wedstrijd tegen Blackburn Rovers gespeeld. En wel in Hoenderloo. En dat nadat diezelfde wedstrijd in Nijmegen was verboden. Vrijdagavond en zaterdagavond waren er de rellen... en vervolgens verboden de Nijmeegse burgemeester de oefenwedstrijd... die tijdens de open dag van NEC gespeeld zou worden. Maar zonder de gemeente Apeldoorn te informeren... besloot de Nijmeegse club de wedstrijd toen maar in Hoenderlo te spelen. Local burgemeester Johan Kruithof van Apeldoorn, waar Hoenderlo onder valt. Al met al vind ik het niet verstandig van het bestuur van N.S.C. dat ze ons niet geïnformeerd hebben. En je, ja, je hebt ook achteraf kunnen zien... dat het toch tot een aantal ja, overlastgevende maatregelen heeft moeten leiden. Ik dus vind het niet verstandig en ik wil daar ook beslist nog op terugkomen. Hoe heeft u het dan wel gehoord? Eigenlijk bij toeval door een alerte collega, lokale burgemeester uit Nijmegen... die me belde van jongens, wij hebben uh, een wedstrijd gecanceld om die en die reden. En um, um, wij begrijpen van het bestuur van NEC dat ze uh, de voetbalwedstrijd uh, in Hoenderlo... bij het Golden Tulip Hotel willen laten houden omdat daar Blackburn Rovers zit. Nou, op die manier zijn we, ben ik geïnformeerd... In overleg met de politie hebben we in eerste instantie um, ja, zijn we, zijn we, gezegd... laten we het proberen low profile te houden. Maar in de loop van de ochtend, begin van de middag... Ja, Twitter, uh, de sociale media, we weten hoe snel dat gaat... bleek toch dat er, kwamen er steeds meer signalen kwamen... dat er uh, supporters op weg waren naar Hoendelo. En uiteindelijk heb ik om half drie een, een noodverordening afgekondigd... waarbij de politie de bevoegdheid heeft om supporters tegen te houden... en ook uh, rechtsomkeer te doen laten maken. Ja, hoeveel supporters hebben ze rechtsomkeerd laten maken? Nou, gelukkig is het allemaal met zachte hand gegaan, zoals de politie mij verteld heeft. Maar uiteindelijk zijn er zo'n 50 à 60 supporters... op die manier weer uh, teruggestuurd naar, naar Nijmegen... of naar de plek waar ze vandaan kwamen. Ik ben daar even geweest in Hoenderlo. Ik kwam natuurlijk ook het uh, terrein niet op. En na de wedstrijd kwam de directeur als eerste... met gesloten ramen en piepende banden het terrein afrijden. Hij zat lachend achter het stuur... Heeft hij reden om te lachen of krijg, krijgt dit muisje nog een staartje wat u betreft? Nou ja, dit muisje krijgt wat mij betreft een staartje. Ik wil hier echt uh, over rugspraak hebben, zowel met het college van BNW Nijmegen. Dat ben ik dankbaar voor de wijze waarop het ons heeft geïnformeerd. Maar vervolgens ook met het bestuur van NEC. Want op deze manier, ja, dat, dat leidt echt tot, tot risico's. En zelfs risico's die tot groot ongemak en grote problemen zouden kunnen leiden. Dat vind ik echt onverstandig. U heeft natuurlijk kosten gemaakt. Hè? Er was een ME-busje, er was wat uh, politie op de been. Gaat u dat nog verhalen? Nou, daar moet ik juridisch nakijken wat de mogelijkheden zijn. Maar als daar mogelijkheden zijn, zou ik het niet nalaten. Daarna kwamen de spelers uh, één voor één in hun eigen auto's het terrein afrijden. En ik sprak nog even met de aanvoerder, Gabor Babels. Ik weet nog helemaal niks, uh, geen ken en zo wat allemaal gebeurd is. Dus wij hebben in het stadion uh, gehoord dat wij moeten hier komen. En... Uh... En dan heb ik 0-0 gespeeld. Ik vind het jammer omdat in een open dag natuurlijk inderdaad hoort bij een wedstrijd. En dat was uh, lang geleden de eerste keer dat, uh, hè, dat in een open dag een eerste uh, ook spelen. Maar ook maar verder, ik weet niks, uh, niks, niks, niks meer. En wegreed de aanvoerder en de keeper van NEC, Gabo Babos. Het was na afloop dus van die oefenwedstrijd tegen Blackburn Rovers gespeeld illegaal dus in Hoenderloo. We gaan over een klein uurtje eventjes bellen met iemand van het bestuur van NEC om maar eens eventjes te vragen hoe dat nou kan dat de gemeente Apeldoorn zich overvallen voelde dat die beladen wedstrijd tegen de Blackburn Rovers ineens op Apeldoorns grondterrein plaatsvond. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. Olympische sport. Usain Bolt die heeft zijn Olympische titel op de 100 meter geprolongeerd. Superster uit Jamaica was zijn landgenoot en wereldkampioen Blake te snel af. Vanuit baan 7, Usain Bolt. Betere start was er voor Paul. Johan Blake. Justin Gatlin gaat goed. De laatste meters van Bolt. Daar komt hij. En weer is hij de beste. Bolt 9,64. Een geweldige tijd. Hij prolongeert zijn Olympische gouden medaille van 4 jaar terug. En dus is hij op het juiste moment klaar. Bolt was met 9,63 Langzamer dan zijn eigen wereldrecord uit 2008 bleef. Die greep het zilver. En brons ging dus naar de Amerikaan Justin Gatlin. Nederlander Martina die eindigde in de finale van de 100 meter sprint als zesde. Officieel wordt hij nog niet meegedeeld in het medailleklassement... maar officieus heeft Nederland een vierde gouden medaille binnen. Windsurfer Dorian van Rijsselberg is in de medal race van morgen... niet meer in te halen door zijn achtervolgers. En dat is het toonbeeld van zijn dominantie. Het kan niet mooier, maar daarnaast is het ook... als ik terugkijk en samen met Aaron staat even in de boot... en het is van ja... Je bedankt elkaar niet alleen voor, de, voor het mooie resultaat... maar ook voor de mooie herinneringen die je eraan hebt... en alles wat onderweg is gebeurd. En dat is eigenlijk nog, nog bijna wel veel mooier dan het resultaat zelf. Morgen is dus nog die medal race... en daarna wordt die vierde gouden plek in het medailleklassement... officieel bijgeschreven. Tegenover het succes van Van Rijsselbergen... stond de teleurstelling bij Pieter Jan Posma. De zeiler had in de, de Fin-klasse kans op goud... maar hij greep naast de medailles en werd uiteindelijk vierde. Het is een mooi spel. We hebben een prachtig spel gespeeld deze week. En ik had heel graag de goud gehaald. Daar heb ik heel hard voor getraind. En niet alleen ik. En met het team hebben we er echt voor gevochten. Met sponsors en uh, familie, vrienden. Ja, daar ben ik allemaal dankbaar voor. Maar ik heb het niet. Dus uh, vierde plek. En dat is de meest teleurstellende, Dan sta je net naast het podium. Vandaag is er nog kans op goud voor Marit Bouwmeester. Ze vaart in de medal race in de radiaalklasse. De Nederlandse hockeyers hebben zich met een 3-1 overwinning... op Duitsland geplaatst voor de halve finale. Teun de Nooijer speelde gisteren zijn 450e Interland. En dat had hij aan het begin van zijn carrière nooit verwacht. Eigenlijk niet, en daar doe je het natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet voor. Je doet het voor die wedstrijden zoals, zoals vandaag... Voor een volle bak, uh, veel oranje, uh, op het veld staan met het, uh, met het NL zelf. Ja, dat, dat is fantastisch. En dan gaat het kriebelen en dan krijg je kippenvel. En, uh, ja, wat ik gewoon eigenlijk heel erg trots op ben. Dat we vandaag uh, met periodes het spel hebben kunnen laten zien wat, uh, wat we in ons hebben. Hè, met uh, de creativiteit en de, de snelheid. Ja, dat is fantastisch. En, uh, ja, ik, ik geniet eigenlijk dan echt met al dat uh, talent wat ook omheen op het veld staat. En dan nog niet olympisch nieuws, voetbal namelijk. Want de opening van het seizoen is geweest, de officiële opening... en die is gewonnen door PSV. De ploeg van Dik Advocaat won de Johan Schaal door met 4-2 van Ajax te winnen. Een makkelijke overwinning. Dat hadden we niet verwacht. Moet ook niet vergeten dat Ajax nog 4 basisspelen miste. Hè? Dus dat wil ik ook nog wel eventjes uh, inbrengen. Dat we niet gelijk uh, in de lucht springen, want er is toch nog wel hoop te doen. En dat zei de trainer van PSV, maar wel de winnende. Dik advocaat. Ola Toyvonen, die scoorde twee keer voor PSV... dat na tien minuten al met 2-0 voor stond. Bij Ajax, advocaat had het er al over... waren vijf spelers onder wie international Gregory van der Wiel afwezig. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Straks landt de Amerikaanse verkenner Curiosity op Mars. wagentje gaat de komende twee jaar op zoek naar sporen van leven op de Rode Planeet. Hij moet landen over een uur. En zometeen hoort u er meer over. En het TV-programma Zomergasten is gisteravond iets na tien uur beëindigd. De gast, socioloog en schrijfster Jolande Withuis, kreeg een migraineaanval. de VPRO kijkt nu of de avond met Withuis op een latere datum kan worden afgemaakt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Net als gisteren kunnen we ook vandaag rekenen op een afwisseling van zonnige momenten en buien. Vanochtend is het in het binnenland overwegend droog met afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. In een brede kuststrook komen wel buien voor. Deze buigheid aan de kust breidt zich later vanochtend en vanmiddag steeds meer landinwaarts uit... terwijl het aan de kust geleidelijk droger wordt. In de loop van de middag is het droog en zonnig aan zee en komen in het binnenland buien voor met kans op onweer. Tussen de buien door is er ook wat zon en stijgt de temperatuur naar een graad of 21. Er staat verder een meest matige zuidwestenwind in het binnenland, windkracht 3 tot 4. En een vrij krachtige zuidwesten aan zee, windkracht 5. Vanavond trekken de buien steeds meer naar het oosten, het land uit. En zijn er brede opklaringen. Vannacht komen aan de kust enkele buien voor en de temperatuur daalt tot 14 graden aan zee. En 12 in het binnenland. Morgen is er regelmatig zon en ook kans op enkele buien. Tot rond 21 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk droger, zonniger en warmer. Dano is het Radio 1 Journaal Curiosity, de Amerikaanse Marsverkenner. Die landt de hele ochtend, Jan zei het al, over een uurtje ongeveer op Mars. Mark Hamer die is in Noordwijk bij de ESA. Mark, wij zijn net zo nieuwsgierig als jij. Um, wat, uh, wat kan je trouwens zien? Hebben we een camera op Mars staan? Uh, nee, maar via satellieten kunnen we dingen volgen. En waar wij naar kijken, we staan in een ruimte hier bij de ESA. Een speciaal centrum wat, ruimte. Uh, waar wij worden ontvangen. En uh, wij kijken naar een scherm waar we op dit moment de vluchtleiding, het vluchtleidingscentrum zien in, uh, in Californië. En uh, ja, we zien eigenlijk wat mensen in, in, uh, met blauwe, blauwe bloesjes aan. Allemaal keurig de NASA dingen. En ja, op deze manier gaan wij het een beetje volgen. Ik sta hier met uh, Inge Loes Tenkater. Want u heeft meegewerkt aan de ontwikkelingen van het... Van uiteindelijk het hele laboratorium wat aan boord is daar. Uh, niet het hele laboratorium. Ik heb meegewerkt aan het instrument Sample Analysis at Mars. Dat is wel een van de twee uh, belangrijkste instrumenten aan boord en uh, een grote box ook. Het is iets dan groter grote van een uh, magnetron. Er zitten drie verschillende meetinstrumenten aan. Ja. Ik zag u er dus straks al rondlopen zenuwachtig. Ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig, ja, <laughs> zoals Want waar, waar, waar zit de spanning in? Uh, ja, de landing is natuurlijk iets wat, wat we op deze manier nog nooit gedaan hebben. Dus dat is voorlopig het, uh, het eerste spannende. En sowieso omdat landen op Mars toch best wel moeilijk is. Ja, want het is niet zo vaak goed gegaan, hè? Ja, voorlopig staat de teller nog op meer dan de helft dat niet goed is gegaan. Maar, ik uh, ik heb er op zich gewoon vertrouwen in, hoor. Ze hebben hartstikke goed werk gedaan. En uh, het is allemaal zo ontzettend doorgewekend. En je gaat geen, geen dure missie zoals dit uh, ophangen aan een uh, onvoorbereide land. Hoe duur is hij? Uh, 1,9 miljard euro. Zo? Ja. <laughs> dus het moet ook wel goed gaan? Het moet, ook, het moet sowieso wel goed gaan, want uh, ook uh, de toekomst van het uh, marsprogramma van NASA is niet helemaal zeker. En uh, Europa is een rover aan het ontwikkelen, maar dat duurt ook nog uh, tot 2018 voordat hij gelanceerd wordt. Dus uh, ja, het moet wel echt goed gaan. Wat gaat Cur Curiosity doen? Uh, nou, we gaan landen in een krater uh, die ergens tussen de 3,5 en 3,8 miljard, uh, miljard jaar oud is. En in die krater staat een berg. En die berg uh, hebben we vanuit satellietbeelden al gezien. Daar uh, bestaat uit verschillende lagen. Dus daarin uh, kunnen we ook de geschiedenis uh, van Mars heel mooi bestuderen. Uh, dus dat gaan we doen. En we gaan op zoek naar organisch materiaal. En daarmee hopen we iets te kunnen zeggen over uh, of leven vroeger uh, mogelijk is geweest. Ja, en of we uh, misschien wel in de toekomst daar ook kunnen gaan leven. Ja, dat is, uh, we, we gaan ook uh, kijken naar de omstandigheden voor de stralingsomstandigheden en uh, of er bijvoorbeeld water aanwezig is uh, wat we kunnen gebruiken voor een eventuele bemande missie. De landing is om? Uh, half. Nou, wij horen om half acht of, het, of die geland is. Het is. Om kwart over zeven uh, ga, uh, gaat dat gebeuren, gaat die dan landen, maar dan duurt het nog even voordat we een signaal krijgen. Wat voor signaal krijgen we dan eigenlijk? Uh, ja, ik... ik, ik... Ik heb niet, ik, ik, nou, we hebben geen voorgesproken boodschap die eruit komt. Zoiets als de Eagle has landed. Um, maar ja, er, er zullen wel data binnenkomen die zeggen... van: nou, we hebben een touchdown en uh, alles uh, werkt zoals het hoort. En, uh, en we staan uh, veilig op de grond. Er hangen satellieten om Mars heen? En die moet inderdaad op een gegeven moment zeggen... ja hoor, hij, uh, hij is geland. Ja, er hangen twee Amerikaanse satellieten... en een uh, Europese satelliet, Mars Express. Die hangen nu nog om Mars. En die, uh, die doen zelf ook nog een onderzoek. En die worden nu gebruikt om uh, signalen van de rover door te sturen. Zo meteen. Om kwart over... Over zeven, ja, dan moet hij landen. En dan, wij, ja, vol spanning hier gaan we naar dat scherm kijken. Dat rond half acht hopelijk het signaal wordt gegeven dat hij veilig is geland. En dan klopt het misschien toch, hè. Als er leven is, dan zal Dutchie hem vinden. Mark Hamer, hij is er de hele ochtend bij. Daar in Noordwijk, in het zenuwcentrum van ESA. Het voetbal van gisteravond. PSV won de openingswedstrijd van het seizoen. De openingswedstrijd om de Johan Schaal. Ze wonnen van Ajax. Het werd 4-2 voor de Eindhovenaren. Rob Fleur nu in gesprek met trainer Dick Advocaat. Wat zegt het je, een 4 2 zege op Ajax in Amsterdam? Nou, als je in het Ajax-stadion in de dat 4-2 kan winnen... dan heb je het gewoon goed gedaan. Uh, ik was ook tevreden over bepaalde fases in de wedstrijd... maar ook bepaalde fases niet. Uh, we brengen eigenlijk zelf terug in de wedstrijd. Totaal onnodig was het nonchalance. Bepaalde nonchalance. Met de bal hebben en mooi willen spelen en uh, dan een fase dat we de bal goed lieten lopen. En, en dan krijg je ineens een, een moment dat iemand de bal verkeerd breed speelt, wordt onderschept. En dan gaat de tweede gaat meedoen. Ja, dan breng je hun terug. Ja, dan scoren ze een goal wat natuurlijk nooit mag gebeuren, die 2-1. We maken 3-1. En dan geven we weer een.. Uh, een goal uit... Moet uh... Marcelo een beetje medelijden met Ajax. Ja, ik, dat, dat vroeg ik ook aan hem na afloop van... Uh, wilde jij de spanning een beetje erop brengen? Ja. Want dat was niet zijn beste wedstrijd. Het was toch uh, een gemakkelijke zege? Ja, achteraf wel. Maar uh, dat hadden we niet verwacht. Moet ook niet vergeten dat Ajax nog vier basisspelers mist. Hè? Dus dat wil ik ook nog wel eventjes uh, inbrengen. Dat we niet gelijk uh, in de lucht springen, want er is toch nog wel hoop te doen. Zoals? Nou, daadwerkelijk een wedstrijd uh, doodmaken. doodmaken. Ja, dat is een mooi woord. Ja, zo is het wel. En, en dat was, als je gewoon twee nog gaat rusten, is er niks aan de hand. Dan kan je het opvangen, dan kan je met je snelheid toch die draaien hebben die je nodig hebt. En die hebben we. Ja, en dat gebeurde dan niet. Je komt dan met 2-0 voor. Dan is er helemaal niks aan de hand. En ja, dan voetballen jullie. Op een gegeven moment, uh, in de tweede helft, werd het nog even link. Dus hij hey Van Bol, ga jij nou eens lekker terugstaan? Doe nou eens even rustig ja. aan. Uh, is dat het, ook het belang van Mark zonder goed te spelen? Nee, uh, zonder meer. Ik bedoel, uh, Mark is natuurlijk een hele bepalende speler in de organisatie op het veld. Dat kan je als trainer langs de kant niet meer bereiken. hoor. Nou, daar speelt hij een hele bepalende rol En daarnaast, daarnaast kan hij ook nog heel goed voetballen. Nick, hoef. hoef uh... Hoe klaar zijn jullie? Je zei, wij zijn klaar. Uh, nou, zijn we, jullie... we zijn pas klaar als we kampioen zijn. Dus ja, zo moet je het zien, want het begint nu pas. Fysi fysiek zijn we goed, dus uh, ja, we moeten nu zien dat we het kracht hebben... dat we de, ook in de competitie kunnen, dit soort wedstrijden kunnen doen. Uh, dat zou er aan advocaat niet liggen? Aan mij niet, maar nu spelers denk ik hopelijk ook niet. <lacht> dat zou je toch zelf wel horen? <laughs> dat zelf ik wel voor je. Dat zijn een dikke advocaat. Hij was in gesprek met Rob Fleur en het ging dus over PSV tegen Ajax 4-2 gisteravond. Gisteren werd de Pukkelpop-ramp van bijna een jaar geleden herdacht. Storm die over het terrein van het Belgische Muziekfestival raasde... zorgde ervoor dat vijf bezoekers om het leven kwamen. Zo'n duizend mensen waren naar de buurt van Hasselt gekomen... om op het Pukkelpop-terrein de slachtoffers te herdenken. Het verslag is van Sophie van der Donkt van de VRT. Met muziek en getuigenissen is die noodlottige 18 augustus herdacht, toen het leven van veel families voorgoed veranderd is. Nu bijna één jaar later geloof ik dat jij me hebt geholpen om de juiste weg te vinden. Ik heb een weg gevonden waarop ik me goed voel en waar ik jou kan terugvinden. Ondanks het jaar dat voorbij is gevlogen, is er toch ook wel veel gebeurd. Maar wat er ook is gebeurd, goede en slechte dingen, je was er altijd wel ergens bij. En de signs de Over tien dagen pikt Pukkelpop toch weer de draad op. Organisator Shokri Mahasin wil vooruitkijken. Het gaat raar zijn. En moeilijk. Maar we moeten vooruit. Durven hopen. Durven zeggen dat dit niet het einde is, maar een nieuw begin. We moeten kracht durven putten uit de veerkracht van het leven. Bij veel aanwezigen kwamen de herinneringen weer naar boven. Ik vond het wel mooi ook om te horen wat dat ze gezegd hadden. En, zo. en om hier zo na een jaar nog eens terug te zijn, bijna een jaar, was wel... Ja, ook wel ontroerend. Alles was goed, heel mooi. Hè? Alles paste goed bij het gebeuren. Achteraf konden de bezoekers een witte roos neerleggen bij een monument met wegwijzers richting hoop, toekomst en solidariteit. Ik heb het nu juist pas bekeken. De woorden die erop staan, zijn ook schoon. Ja, mooi. Het verslag was van Sophie van der Donk van de VRT centrale overheid in Italië die moet fors bezuinigen. En dat heeft zijn weerslag op lokale overheden. Minder geld, maar dezelfde uitgaven. En voor sommige Italiaanse gemeentes, zoals Alessandria, betekent dat een faillissement. Zelfs in het rijke noorden van het land. De reportage is van Angelo van Schaik. Buongiorno. Allo stato delle cose, cose de buschauffeur eh, op de bus door het centrum van Alessandria... zegt dat hij op dit moment nog niet zo bang is voor zijn, eh, voor zijn salaris. Maar dat het in de toekomst zeker wel, eh, wel penibel zou kunnen worden. Alessandria, een stad van zo'n 100.000 inwoners... in het rijke noordwesten van Italië. Een stad precies in het midden van de driehoek. Turijn, Milaan... ...Genoa en een stad die sinds kort onder curatele staat van de Italiaanse centrale overheid. Deze stad is failliet. Pier Bottino, journalist van La Stampa, de lokale krant. Maar hoe heeft het zover kunnen komen? De situatie is degenerata in de laatste jaren van de che junta, die een junta di centrodestra was, da Piercarlo Pier Carlo Fabio. Het vorige gemeentebestuur uh, heeft de zaak een beetje uit de hand laten lopen. Toen ze in 2007 aantraden, troffen ze al een situatie aan die niet al te rooskleurig was. Maar niet veel erger dan waar uh, het vorige gemeentebestuur mee te maken had. Uh, maar ze hebben geprobeerd met allerlei, uh, laten we zeggen, boekhoudkundige trucs... Uh, te laten zien dat het eigenlijk allemaal best heel goed ging. Maar de, de Algemene Rekenkamer, de korte leek komt die het orgaan... Dat, eh, dat de, de boekhoudingen controleert van alle gemeentes in Italië, eh, ja constateerde al heel snel dat er, er heel veel dingen waren die niet klopten. È arrivato quando ormai era troppo tardi. Politicamente no, perché politicamente ho fatto delle scelte che sono quelle di investire in een città. Nee, ik voel mij niet verantwoordelijk voor het faillissement van de gemeente Alessandria, zegt ex-burgemeester Pierre Carlo Fabio. Wij hebben een 150 miljoen schuld aangetroffen en we hebben die 150 miljoen precies zo weer achtergelaten. In de vijf jaar die uh, ik hier heb gezeten hebben wij 150, 160 miljoen aan investeringen gedaan. Dat zijn politieke keuzes geweest om de stad vooruit te helpen. Om te investeren in een toekomst in plaats van de gemeente in, in, in een recessie te duwen. Dus hij zegt nee, ik voel mij niet verantwoordelijk. Ik heb politieke keuzes gemaakt, daar sta ik achter en daar blijf ik ook achter staan. We Weet u wat het voor u betekent dat de gemeente failliet is? Ik che sarà un aumento generalizzato di tutte le Dat betekent voor ons vooral dat we meer belastingen moeten gaan betalen. Alle gemeentelijke belastingen gaan omhoog en de voorzieningen in de gemeente Alessandria zullen minder worden en ja, uiteindelijk worden we er alleen maar slechter van. manca la liquidità, manca proprio denaro contante. Het uiteindelijke resultaat van dit faillissement is dat. ...de lokale economie stopt. Er is geen geld, geen contant geld, er zijn geen liquiditeiten. De gemeente kan zijn, zijn toeleveranciers niet betalen. De toeleveranciers kunnen vervolgens hun werknemers niet betalen. Die werknemers kunnen geen geld meer uitgeven in de winkels. Met als gevolg dat ook de middenstand eronder leidt. En zo komt uiteindelijk alles tot stilstand. Vanuit Noord-Italië was dat een reportage van Angelo van Schijk. Wat gaan we straks doen? Nou, een reportage komt er uit Aleppo, de Syrische stad waar het Syrische leger zware bombardementen uitvoert. Voor zover is de verkeersinformatie. John Bakker, er zijn toch geen files. Nee, helemaal geen files. En de kans, uh, ja, de kans dat er vanochtend wat file gaat ontstaan is ook niet al te groot. Nee. Misschien bij de werkzaamheden op de A50 tussen Knoop het Ewijk en Knoop het Valburg. En er wordt ook gewerkt op de A27 tussen Utrecht en Breda. Maar de kans op file daar is niet zo groot. Nee. En John, uh, misschien dan files op weg naar het strand. Wordt toch een leuke dag vandaag? Uh, als ik zo naar buiten kijk, hier zou ik nog niet naar het strand gaan... maar wie weet klaart het, <laughs> klaart het ook hier nog wat op. Nee, maar maandagochtend verwacht ik ook al, al zou het 30 graden worden... nog niet al te veel files richting het strand, nee. Het is hartje zomer, iedereen is ook verder gewoon lekker op vakantie. Tenzij je moet werken, maar dan kan je gewoon lekker doorrijden. Alleen maar voordeel. John, hou zo, zo. Dankjewel. Okay. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten.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 Muziek van onze zuidenburen. Ze komen uit Brussel, Sol en het nummer heet Nana Nana Nana na, na, na, enzovoorts. Het Syrische leger voerde het hele weekend zware bombardementen uit op Aleppo, zowel vanaf de grond als vanuit de lucht. Bombardementen zijn mogelijk een inleiding op een groot grondoffensief. Er zouden 20.000 regeringsmilitairen klaarstaan om Aleppo in te nemen. Intussen ontvluchten steeds meer inwoners de stad. Onze verslaggever Hans Jaap Melers reed naar een buitenwijk die in handen is van het vrije Syrische leger. Er is één manier om veilig dicht op de stad Aleppo te komen. En dat is een weg waar ik nu over rijd. We zagen net een bord Aleppo 1 kilometer staan. En wij gaan heel even aan die rand kijken. Dat is nog kilometers van de plek waar de gevechten plaatsvinden. Maar het is interessant om te zien, want we passeerden net ook... Uh, vrij dicht langs een uh, basis van Assad. Die is eigenlijk helemaal afgesloten, de poort is dicht. Je ziet er nog de foto's, althans de schilderingen moet ik zeggen, van uh, het gezicht van Assads vader en ook van Assad zelf op de muur. En die militairen die hebben zich daar eigenlijk in teruggetrokken. Dat is, uh, Army School. Uh, het is dus een legerschool, een opleidingsplek. Maar uh, er zitten wel, zegt hij, nog uh, misschien wel duizend militairen van Assad... Het is helemaal gebarricadeerd en ze zeggen dat ze niet naar buiten kunnen komen omdat dit gebied eigenlijk volledig in handen is van het Vrije Syrische Leger en ze dat niet willen riskeren. Maar nog meer vluchtelingen komen nu uit de richting van Aleppo gereden. Ahmed is hier ook, het is de broer van Aladdin die nu achter het stuur zit. Um, Wie is je? Mijn vriend, Hij naam is Hamad. En waarom? Uh, to ask him about the way and the, my house if there happening, something for my house. You Where's know? your house? Uh, before Salah-Dien. Okay. Nou, zijn huis is in, uh, vlakbij salah ad-Din, een wijk waar zwaar gevochten wordt. En now we can see smoke. Yeah. Ja. Okay. hij, hij belde met een vriend om te vragen hoe de situatie daar is. We gaan daar niet naartoe. En nu zie je rook hangen en dat is denk ik toch de uh, ja, skyline in de verte van uh, Aleppo. Everything good? Goed, goed. Even oké. Okay. Okay. Even checken nog of het allemaal goed is. En je moet je niet vergissen dat, dat Aleppo een grote stad is. Zo'n 2,5 miljoen mensen wonen daar. En laten we zeggen, als er in Amsterdam-Noord gevochten wordt, kun je prima in de belmer zijn. Kom maar langs een gebouw dat in brand staat. Ananou? Ja. Af naar de meter Hanano. Nou, Na dat kun je wel officieel Aleppo noemen, dat is een appartementengebouw van uh, vijf verdiepingen. One car uh, blowing. Blow up, ja, yeah. right now? Ja, yeah. now. Vlak okay. from 17 minuten. Oké, okay, turn around. Oh, is... Nou, hier zie net een, uh, een minibusje opgeblazen, zeggen ze. Army Free, wat? Army Free, ja, hier. Yeah. Ja. Um, we stoppen nu even bij uh, twee strijders, twee mensen van het Vrije Syrische Leger. We staan bij een bus. 30 kan minuten geleden heeft een uh, tiara. Oké. People die? meg, meg, meg. Dertig minuten geleden heeft hier een uh, aanval plaatsgevonden door een mig. Die heeft hier de bus geraakt en een kleine busje werd erop dat aan elkaar uh, ligt. Zo veilig is het hier dus ook niet. Nou, die jongens stonden daar, een vrije Syrische leger, uh, heel veel omstanders, veel nieuwsgierigen. Maar wij gaan er weer uit. En wij voegen ons nu met de auto weer in de stroom van minibusjes die Aleppo verlaat. Kinderen achter in een pick-up truck ook, zie ik. Ook al wonen hier nog steeds mensen, ook al zie je hier nog steeds kleine kinderen op straat. Velen verlaten ook dit gedeelte, bang dat uh, het onvoorspelbaar wordt waar allemaal gevochten worden. En dat zei Hans-Jaap Melissen vanuit de buurt dus van Aleppo. Het is een slechte zomer voor de vlinders in Nederland. Tijdens de jaarlijkse vlindertelling afgelopen weekend... zijn er per tuin gemiddeld slechts 13 vlinders aangetroffen. In 2009 waren dat er nog 23. Ineke Ratsa, Koopmans van de Vlindersstichting Nu in de Lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het dus een juiste conclusie van mij dat het slecht gaat met de vlinders? Ja, dat is uh, inderdaad een, een juiste conclusie. Het is uh, niet zo goed gesteld met de vlinders in ons land. En hoe komt dat? Ja, dat heeft eigenlijk verschillende uh, oorzaken. Dit jaar heeft het ook voor een groot deel te maken met het weer. We hebben natuurlijk ja, een hele uh, een vreemd seizoen gehad. Een hele warme januari maand en weer een hele koude februari maand. Nou, daar reageren vlinders ook op. Uh, maar in het algemeen is het ook zo dat vlinders eigenlijk de laatste 10, 15 jaar sowieso uh, achteruit gaan. Die, u, u, überhaupt. En waar heeft dat dan mee te maken? Dat heeft voornamelijk te maken met eigenlijk het gebrek aan ruimte in Nederland. Vlinders die zijn afhankelijk van uh, verschillende soorten planten, zowel voor voedsel voor vlinders als voor voedsel voor rupsen. En dat soort planten verdwijnen eigenlijk steeds meer. Nederland wordt steeds meer aangeharkt en netjes gehouden. En er is maar weinig ruimte voor, uh, ja, voor wilde planten die vlinders nodig hebben. Eigenlijk houdt u een pleidooi voor de wilde tuin. Eigenlijk wel. Ja, nou, zo wild hoeft hij niet te zijn, maar als er maar de juiste planten staan, dat is vooral belangrijk. Ah ja, ik dacht dat ik mijn buurman hiermee kon overtuigen, maar goed, <laughs> dat dan weer niet. Uh, welke is de meest uh, uh, ja, voorkomende vlinder? Wat is het meest aangedroffen? Tijdens de tuinvlindertelling is de Kleine Vos het meest geteld. En hoe ziet de Kleine Vos eruit? De Kleine Vos is een, een hele mooie vlinder, een oranje vlinder, met uh, allemaal kleine blauwe vlekjes langs de zijkant. Nou, het is wel een toepasselijke vlinder voor deze dagen, toch? Jazeker, ja. <laughs> Maar uh, iedereen herkent deze, uh, de deze vlinder ook meteen? Nou, misschien niet iedereen. Maar uh, ja, als je een keer een plaatje gezien hebt, dan is die eigenlijk onmiskenbaar. Ja. En uh, er is massaal uh, meegeteld. U had weer veel vrijwilligers die uh, meededen. Jazeker, ja. we hebben zelfs nog nooit zoveel vrijwilligers gehad. Die hebben meegedaan, dus daar zijn we heel erg blij mee. We hebben op dit moment de gegevens van uh, 1850 tuinen binnen. En uh, ik verwacht dat, dat daar vandaag nog wel wat bij komt en dat we de 2000 wel gaan halen. En als je vlinder stelt, ja, uh, dan zitten er natuurlijk ook wel weer bijzondere waarnemingen bij. Dat kan bijna niet anders. Wat, uh, heeft u iets moois gevonden? Ik heb een uh, leuke waarneming gezien van een, uh, een gele Luzerne vlinder. Dat is een, ja, een heel mooi geel uh, vlindertje wat niet zoveel in Nederland voorkomt. En daar is, uh, in Zeeland is daar een exemplaar van gemeld. Dus dat is wel erg leuk. Ja. Nog andere leuke dingen? Ja, wat altijd leuk is, is de koningin in de paasje. Dat is onze grootste vlinder ja. van Nederland, een heel mooie, ja, geel met zwarte vlinder. En ook die is ruim honderd keer gezien in de tuinen. De conclusie is: het gaat iets slechter. We moeten het iets minder aanharken en dan komt het misschien wel weer goed met de vlinder. Mevrouw Datza, ik dank u wel. Graag gedaan. Dag. Het NOS Radio Eénjournaal, de ochtendkrant. Martijn van Beek. Goedemorgen. Kinderen van wind en water brengen Nederland weer olympisch goud. Dat schrijft Trouw op de voorpagina. Erboven staat een grote foto van windsurfer Dorian van Rijsselbergen. Hij krijgt een kus van zijn coach bovenop zijn kale hoofd. Het AD spreekt van een gouden weekend. Het was ongekend succesvol volgens de krant. Niet alleen twee gouden medailles erbij, maar ook beide hockeyploegen liggen op koers voor goud. De Telegraaf heeft een foto van Renomi Kromo-Wijjojo met haar familie op de voorpagina. Gouden bubbels voor Kromo staat erboven. De zwemster viert haar gouden medaille met een Aziatische lunch... en natuurlijk met een glas champagne. De festivaltent in Steenwerken-Wolde was stormbestendig... maar tegen extreem weer is geen enkele tent bestand. Dat zegt het bedrijf dat de tent voor het Dickie Woodstock-festival leverde... en opzette, en ze zeggen dat in het AD. Bovendien, zegt een meteoroloog in de krant... wordt de druk van de wind tien keer groter als er zoveel neerslag bijkomt. Tenten zijn daar niet tegen opgewassen... De organisator van het festival beschrijft het noodweer in het AD... als een witte waas van hagelstenen zo groot als eieren. En volgens de Telegraaf is de feestganger zelf vogels, vogelvrij. Er bestaat geen enkele regel voor de constructie... of de brandveiligheid van grote festivaltenten. En dat betekent dat de veiligheid in het geding is... zegt de branchevereniging van Nederlandse tentverhuurbedrijven. Die branchevereniging probeert de overheid al jaren zover te krijgen... dat er regels worden opgesteld, zegt ze... Volgens de Inspectie voor Veiligheid en Justitie... houden gemeenten bovendien veel te weinig... of zelfs helemaal geen toezicht op dit soort constructies. Ook D66 komt in de Telegraaf aan het Woord. Het Tweede Kamerlid van Veldhoven noemt het aantal incidenten... met festivaltenten zorgelijk. Legerleider Raymond Westerling die pleegde zijn koep tegen Soekarno in 1950 niet alleen. Dat zegt historicus Frederik Willems in een interview in de Volkskrant. De koep, die trouwens mislukte, wordt vaak gezien als een wanhoopsdaad van een fantast. Maar dat is dus niet terecht, vindt de historicus. Westerling zou volgens hem steun hebben gehad van hoge Nederlandse militairen... Maar toen de actie mislukte, kon dat maar beter niet bekend worden, staat in de Volkskrant. En dus werd Westerling toen hij terugkwam in Nederland als een dwaas weggezet. Ouders zijn steeds sneller afgeleid, schrijft Spits. Ze letten minder op hun kinderen en daarom waarschuwt Reddingsbrigade Nederland... ouders om bij het water goed uit te kijken. Als directeur Remon van Maurik is het anders wachten op ongelukken. Mobiele telefoons, laptops en iPads. Volgens de Reddingsbrigade leiden ze ouders steeds meer af... ondanks jaarlijkse terugkerende waarschuwingen. De reddingsbrigade meldde vorige week nog een recordaantal vermissingen op het strand. Wel is het aantal reddingen uit levensbedreigende situaties juist afgenomen. De Borkonse baan bij Wintersdijk het smalste natuurgebied van Nederland, wordt bedreigd. De spoorlijn die het ooit was, die komt mogelijk weer terug. Gemeenten in de Achterhoek en Duitsland willen het oude lijntje heropenen... om de regionale economie te stimuleren, schrijft Dagblad Trouw. Natuurorganisaties zien dit natuurlijk niet zitten. Er wonen namelijk wel 25 verschillende soorten vlinders op het terrein. Kijk, heb je ze weer. Ja, daar zijn ze weer, om de reptielen niet te vergeten. En natuurmonument heeft de laatste jaren zeven zandbergen gecreëerd... voor de zandhagedissen... De Borkersbaan is een bijzonder gebied, zegt de organisatie in trouw. Sinds enkele jaren nestelt hier zelfs de grauwe Klauwier. Het AD schrijft over het Schoonhovense Zeemanskoor recht. Zo die gaat. Het koor is ontsnapt aan een ramp. De buschauffeur die het gezelschap gisteren vervoerde... Die werd onwel achter het stuur. Heldhaftig optreden van twee leden, voorkwam een drama. Als Jan niet had ingegrepen, waren we zeker voor ongeluk, zegt een bestuurslid van het koor in het AD... De negentiger aarzelde geen moment en duwde de chauffeur opzij... Hij wist de bus af te remmen en was de held van de dag. Met een andere bus kon het koor alsnog thuiskomen. En een hele mooie column van Maarten van der Weijden in een van de kranten. Onder de titel Lieve Marleen. Lieve Marleen, wat ben ik trots op je al jaren. Ik vond het geweldig toen je in 2003 de overstap maakte... van het waterpolo naar het wedstrijdzwemmen. Tijdens het EK Korte Baan in Wenen leerde ik je ook persoonlijk kennen. En dolden we wat bij het paleis van prinses Sissi in Wenen. Ik zeg het maar gewoon eerlijk. Ik zeg... Ik ik zag het eigenlijk best wel zitten. Jij als mijn zwemprinses. Eigenlijk een verkapte liefdesverklaring van Maarten van der Weijden. Zelf ooit gouden winnaar vier jaar geleden. En hij heeft het dus over Marleen Veldhuis. Bronzen winnaar op de Spelen hier in Londen afgelopen weekend. Komt nog meer Olympisch nieuws aan? Natuurlijk na zeven uur om half acht praten met uh, Gio Gio Lippons. En na half negen hebben we het Olympisch journaal. Verder gaan we zo praten met Eelko Bos van Rosenthal. Dan hebben we het over die aanslag op die Sik Tempel. Of eigenlijk die schietpartij moet ik zeggen. die Sik Tempel in uh, Amerika. En we hebben het nog even over.